In de Groningse plaats Ter Apel is brand uitgebroken in de discotheek. Er waren op dat moment geen gasten binnen. Personeelsleden ontdekten het vuur rond kwart voor zes. De brandweer heeft groot alarm geslagen, maar kan nog niet blussen. De discotheek heeft een stalen dak, waardoor de brand binnen in het pand is opgesloten. Het is daardoor te warm om naar binnen te gaan. De Britse koningin Elizabeth werd vandaag precies 60 jaar geleden gekroond. Op 2 juni 1953 legden ze in Westminster Abbey de Eed af. Elisabeth was toen al even koningin. Haar vader was ruim een jaar eerder overleden. Ze volgde hem destijds direct op, maar haar daadwerkelijke kroning liet even op zich wachten. De 87-jarige koningin viert haar diamantenjubileum in besloten kring. Vorig jaar werd het regeringsjubileum in Groot-Brittannië al uitgebreid gevierd. Rotterdam krijgt in de winter een overdekte schaatsbaan. Een idee daarvoor werd de winnaar van het Stadsinitiatief 2013 een jaarlijkse ideeënwedstrijd.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 maar in dit seizoen wel vrij zeldzaam. Het weer, het blijft droog, later ook geregeld Het wordt 14 tot 17 graden. De komende dagen wordt het warmer, na woensdag zelfs iets boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal. In dit... Uh... Kijk, we horen de vogels al. In de tweede uur van vroeger volgens de uitreiking van de pluk van de prijs voor het meest interessante natuurinitiatief. Maar eerst gaan we even naar de broedende beesten... Vorige week um, hadden we met uh, Harvey van Diek van Sovon uh, besproken... Ja, het vreemde en ook wel dramatische voorjaar dat, uh, te, te beleven, dat uh, we momenteel meemaken. Te weinig voedsel, vogels die geen partner kunnen vinden... verlaten nesten, eieren en jongen die door de moeders worden opgegeten. Nou, het is de natuur natuurlijk, maar ja, je wordt er niet vrolijk van. En toch nog vandaag weer wat opwekkend nieuws. U moet een hartelijke groet hebben van de jonge Oehoes. Het, uh, het gaat ze goed. Ze vertoeven nog steeds in de steengroeven. Ze gaan lekker, lekker rond, uh, doen wat uh, vluchtoefeningen. Heel soms worden trouwens ook Oehoes in de stad geboren. Uh, Bovenop een kantoorgebouw. Uh, webloghouder Geo Wassink laat een prachtig filmpje zien... van twee jonge Oehoes die rondfladderen in de stad. Ergens in Finland, geloof ik. En uiteindelijk komen ze zelfs terecht op het dak van een kippengrillrestaurant. Um, als u dat filmpje wil zien, is het prachtig om even te zien. Kijk op vroegevolg.varen.nl. Um, met de slechtvalken gaat het ook heel goed. Er worden veel prooien aangevoerd. Kuikens eten prima. doen al wat vleugeloefeningen tussen alle prooi-resten... en afgekloven botten. Het gaat goed met die, met die twee. En de koolmezen hebben weliswaar een nest met jongen verloren. Maar het is niet uitgesloten dat ze weer een nieuw nest... in de nestkast bovenop bouwen, op dat oude nest... Want er wordt alweer heel druk uh, gezongen. Ik merk dat zelf ook bij de merels in mijn tuin. Uh, daar is ook een nest uh, verloren. Uh, eieren niet bebroed. Er lagen wel nog een tijdje koud in dat nest. Maar zijn nu allemaal kapot. Maar er wordt dan één stuk doorgezongen, Dus het zou goed kunnen dat ze zich opmaken voor een tweede leg. Nou, Misschien ziet u dat zelf ook wel gebeuren in uw eigen tuin. We gaan even luisteren naar muziek nu. Uh, Why Do I Love You? Uit de musical Tell Me More van de Amerikaanse componist George Gershwin. Dinsdagavond kunt u in Vroege Vogels TV kijken naar een uh, televisiepremière van de documentaire Living on the Edge. Over de indrukwekkende, bizarre en ook levensgevaarlijke trek van miljoenen broedvogels. vanuit Nederland en andere Europese landen naar Afrika en weer terug. Een van de makers, Michiel van den Berg van het Afrika Studiecentrum. en uh, ook een beetje van vogelbescherming. Goedemorgen, Michiel. Goedemorgen. Um, ja, Living on the Edge, le leven op de rand van het bestaan van waar die titel? De het titel slaat op dat ze de Sahel op de rand van de Sahara ligt. En daar overwinteren de vogels die we volgen. Plus dat ze op het uh, rand van hun uh, bestaan uh, leven omdat het echt... Uh, het is een hele moeilijke omstandigheden waar ze onder leven, waar ze net kunnen overleven. Ja. En het wordt ook steeds moeilijker, zag je. want ik heb de documentaire al gezien. Uh, uh, het wordt ook steeds moeilijker. Er de, de, de wordt uh, gevist, er wordt hout gehakt, er wordt uh, landbouw bedreven. En dat, is, dat maakt de omstandigheden lastig voor die vogels. Uh, ja, de uitdaging was natuurlijk al gigantisch. Want een vogeltje als een tjiffjaf van 10 uh, gram, die dan duizenden kilometer vliegt over de Sahara gebergte. En dan komt nu de menselijke veranderingen er nog bij. En zoals hoogspanningsmasten en uh, monocultuur... waar gewoon eigenlijk een landschap, een bos wat dan gekapt wordt... dat verandert voor een vogel dan in een soort van woestijn. Dan kunnen ze geen voedsel vinden. Dus de uitdagingen worden steeds groter. En uh, voor sommigen te groot om te overleven. Ja. Nou is het een film over vogels, maar ook heel erg over mensen. Hè? Ja. Hoe zit de mens in die documentaire? Nou, we laten zoveel mogelijk zien wat de relatie is tussen de vogels en de mens. En die is soms direct, maar ook vaak indirect. Ze zijn bijvoorbeeld allebei eh, afhankelijk van een gezonde leefomgeving. Zo hebben de boeren bomen nodig om de vruchtbare grond vast te houden. En voor de, diezelfde bomen zorgen voor beschutting voor de vogels. Ja, en ze, en ze hebben het allebei lastig. Want het gaat niet alleen over boeren met reusachtige landbouwbedrijven die de vogels eh, zouden kunnen bedreigen. Maar ook, ja, ook die boeren hebben het moeilijk. Die boeren hebben het heel moeilijk. Uh, ze hebben gelukkig uh, zelf lokale initiatieven uh, ondernomen uh, met de ondersteuning van Vogelbescherming Nederland. Om het land duurzamer te gebruiken. En dat is vooral management van uh, het vee en van de landbouw. Ja, want ze maken eigenlijk samen, mensen en vogels, gebruik van de, ja, de lokale mogelijkheden, de bronnen. Ja, nou wordt het, ik zei het net al, indrukwekkende documentaire. Welke, welke beelden zijn jou bijgebleven? Uh, heel veel. <laughs> ik vind het vrij unieke beelden, want je ziet... De Nederlandse vogels die we hier zo goed kennen... die zie je in één keer in een hele andere omgeving... waar eigenlijk ze bijna nog nooit gefilmd zijn. In Marokko, in Malta, maar vooral ook in de Sahel en Afrika. Ja. En in dat, uh, het is heel bijzonder om dezelfde ooievaar die je hier op de kerk ziet... Uh, daar in Sahel op een baobabboom in een heel Afrikaans landschap te zien. Deze week zagen we in het nieuws dat er in Egypte aan de kust... een, ja, een net staat van ik geloof wel 700 kilometer breed... Om, om, om vogels tijdens de trek op te vangen en uiteindelijk ook op te eten. Uh, over dat soort gevaren gaat de, de documentaire ook? Ja, want helaas laten uh, we weer, uh, weer duidelijk zien hoe, op, op wat voor grote schaal dit plaatsvindt. Maar dit vindt niet alleen plaats in Egypte. Zo laten wij zien dat dit ook in Malta een gigantische impact heeft op de vogelpopulatie... doordat daar heel veel jacht wordt gemaakt op trekvogels. We gaan ze volgen. Het zijn twee delen. Hè. Aanstaande dinsdag het de eerste deel. Dan zien we vooral de Sahel en hoe ze daar leven. Ja, onze, hè, tussen aanleidingstekens, dieren. En deel 2: dan uh, komen ze richting, uh, richting Europa. Uh, Michiel van der Berg, heel hartelijk bedankt. Uh, Living ja. on the Edge, dinsdagavond in Vroege Vogels TV... om tien voor half acht bij de VARA op Nederland 2. De Symphony Orchestra speelde de tweede dans uit de Five Pieces for Orchestra... van de in Estland geboren componist Heino Eller. Welkom in tuinreservaten.nl het begon allemaal in de jaren zeventig toen actievoerders in verzet kwamen tegen plannen voor een metrolijn en een wieboud in Amsterdam. In plaats van grote kantoorgebouwen wilden zij sociale huurwoningen en die kwamen er uiteindelijk. Een paar actievoerders wonen er nog steeds aan de nieuwe Amstelstraat in woningbouwcomplex De Halve Wereld. Behalve meer dan 100 woningen is er een prachtige binnentuin aangelegd die binnenkort 30 jaar bestaat. Naar net Oosterwijk van de tuincommissie deed aanvoegen volgens het verzoek om tuinreservaat te worden. Reden genoeg om uh, Jeannette Paramord erop af te sturen om daar eens een kijkje te gaan nemen. Mooi weer toegangshek, want dat hek is altijd op slot, uh, Nanette. Ja, want uh, anders zou iedereen hier zomaar binnen kunnen lopen. En dat is een beetje gevaarlijk uh, midden in Amsterdam. Ja. Ja. We zijn hier meteen op een soort binnenpleintje. Er staat een mooie boom in het midden. Is ja, het dat is een prunus. Die is, uh, heeft altijd even een heel kort hoogtepunt. Een roze wolk noemen wij dat. Maar dat is meestal helaas maar een week. En dan is het hier, uh, is het hier roze sneeuw op de grond. Het is hartstikke rustig hier, ja, hè? Het is heel stil. Dus er is iedereen altijd heel verbaasd over uh, ja. mensen die hier op de zoek komen, die snappen niet... dat hier vlak naast de een hele drukke weg loopt. En je hoort het hier eigenlijk niet. Naast je staat uh, Cliff van Dijk, een van de eerste bewoners, hè, volgens mij, van deze... Ja, welkom in onze tuin. Van de halve wereld? Ja. Uh... Waarom heet dat zo, de halve wereld? Uh, wij zijn de brutalen die uh, hier sociale woningbouw hebben gecreëerd... Uh, in een uh, omgeving die uh, in de 70e jaren nog helemaal niks was. En uh, nu het meest begeerde plekje van Amsterdam, zo'n beetje. Toen hier een kaanslag was, omdat de metrolijn aangelegd werd. Ja, we zijn hier bovenop de metrobuis. Hier, nee, hier onder ons is de... Hier is het station Waterloopplein. Ja, daar staan we bovenop. Ja. Zes meter hieronder. En jullie kwamen daarentegen in protest. En zo zijn deze woningen hier gekomen. Ja, anders hadden hier kantoren gestaan, zoals aan de Weesperstraat. Dit dus ja. is eigenlijk een beetje een protesttuin dit. Ja, Zit. kun je wel zeggen. We hebben hm. dit te danken aan de Nieuwmarktacties. Dertig jaar geleden is dit uh, aangelegd, hè, deze tuin. En ja. toen zag je die vast heel anders uit dan nu. Ja, je. toen was het hier helemaal kaal. Nou ja, hier verderop zien we een paar hele grote bomen. Gaan even naartoe. Ja, enorm grote esdoorns. En dat zijn dus bomen die er ja, van oudsher hier in de grachtentuinen stonden. Ja. En die zijn gelukkig gespaard gebleven. Oh, dit met de was tuin. grachtentuin. Aandacht. Ja. En, maar hoe ver, hoe ver loopt jullie tuin dan? Nou, die loopt nog een hele eind door. Oh. Ja. Je ja. Kan een hele wandeling maken hier. ja. ja. Maar Cliff, 30 jaar geleden, toen die tuin dus werd aangelegd, hoe ging dat dan? Ja, nou, we hebben hier een zelfbeheerproject uh, gecreëerd. Een van de bewoners heeft een ontwerp gemaakt. En ja, daar zie je dus deze mooie vijfhoek bijvoorbeeld met ja. allemaal bankjes. Het is wat bestraten, dan in het midden weer een eilandje van groen. En daar staat een prachtige paarse sering. Hè? Ja, die heeft het nog nooit zo mooi gedaan wat als dit jaar. Dat is echt fantastisch. Fantastisch. Ja. Ik ja. Fantastisch. Ja. Ik, jullie willen ook meisjes zie ik. Daar gaat er een. Ja, ja, ja. ja. ja. Nog meer vogels? Uh, nou, vanmiddag zagen we toevallig een specht rondvliegen. Oh. Die komt hier geregeld buurten. Uh, mussen zijn er niet meer. Ja. Veel merels. Uh, duiven, ja, duiven zijn ja. er ook veel. Goed, nou, we hebben de ene kant gehad nu van de tuin. Maar we ja. kunnen ook de andere kant... Maken. Ja, we kunnen het postpaadje ja. terugnemen. Ik zie hier best wel veel uh, bloeiende planten, hè? Ja. Dit is uh, een Caucasische, vergeet me niet, die blauwe. En heel veel bluebells. Blauwe kelkjes. Ja. En dan wit uh, daslook, dat uh, doet het ook heel goed, dat breidt zich lekker uit. Ja. Nou, dan staat er nog een uh, grote cameliastruik, rode bloemen, die staat nog. Prachtige bloemen, hè? Een beetje, ja, die begint een beetje bruin te worden nu, maar... Ja. En daar zijn allemaal grote, leuke uienbloemen. Hier staat een heel klein sierappeltje. Uh -huh. En daarboven zit een grote meidoorn, die ook mooi in bloei staat nu. Maar goed, er zijn dus een heleboel mensen die zich met de tuin bemoeien. Mm -hmm. Ja, dat is een tuinwerkgroep. Het... Gaat dat wel goed? Dat gaat meestal wel goed. Iedereen heeft andere ideeën natuurlijk. Uh, nou ja, kijk, het gaat een beetje in golven ook. We hebben nu weer een periode dat er uh, kindertjes zijn. Dan moet je zo'n tuin eigenlijk ook een beetje aanpassen aan wat erin gebeurt. Ja. En, en, uh... Maar er was iets met de kippen, hè? Want die liepen eerst ja, los, jullie ja, ja, ja. kippen. Die liepen dus op een gegeven moment door de hele tuin. Die werden steeds vrijer en... ja. Nou, toen uh, was er uh, ja, wel even een flink conflict. Uiteindelijk dit... is er een heel mooi compromis gekomen. En ja, dat dan. is dit, het hek? Dat is dit. Er zijn drie kippen, twee witte en een bruine. En uh, nou ja, ze zijn nu dus een beetje afgebakend in hun territorium. En dat gaat goed nu. Wat vind je van de kippen? Leuk. Is ze lief? Ja. Aaien ze wel eens? Dat kan niet. Waarom niet? Omdat uh, om ik denk dat ik er deus ben. Klinkt wel heel landelijk, hè? Heel landelijk. Ja, dat vindt ook iedereen zo leuk. Dat geluid van die kippen. Ik even je vertelde dat deze tuin dus pal boven de metro ligt. Ja, klopt. Geeft het geen problemen? Ja, dat geeft heel veel problemen. Bijvoorbeeld dat er dus geen grondwater is. Dat betekent dat je afhankelijk bent van regenwater. En dat is natuurlijk niet genoeg. Dus we hebben een irrigatiesysteem aangelegd. En dat zijn eigenlijk allemaal slangen met gaatjes erin. En die zetten we dan een paar uur aan en dan is het weer een beetje, een beetje nat. Nee. Maar uh, je kiest ook je planten daarop natuurlijk. Hè? Dus het zijn uh, in het algemeen uh, geen planten die in uh, een drassige omgeving uh, staan. Het uh, blijft schipperen, dat maakt het er niet makkelijker op. Nee. Ja, Anders is dat het heel erg in de schaduw is. Ja. De, als de bomen eenmaal vol in het blad zitten, dan is alles hier in de schaduw. Dus dat maakt de selectie van planten ook heel erg uh, ja. moeilijk. Ik ben Steven. Goeiedag. Hallo, jij bent aan de moestuin uh, aan het werk. Ik ben uh, aan het bijhouden ja. en hoop dat het groeit. Okay. <laughs> en hoop niet dat de slakken me weer aanvallen. Dus, ja. Oh, die zitten hier wel. Ik heb zoveel last gehad vorig jaar. Nee, heel verschrikkelijk. Hoe kan dat nou? Het is toch een binnentuin? Waar komen ja, die dan ja, vandaan? Nou, uh, ze staan in de rij de <laughs> voor het hek. Ja. Het is een binnentuin. Zitten hier wel dieren, behalve natuurlijk vogels: mollen, muizen. Uh, Enkele regelen. keer zijn er wel eens muisjes, Muis? van die huismuisjes. Van die, ja. die hele kleine muisjes die lopen ook helemaal naar boven. En er komt wel eens een eend aan vliegen, ook. Ja. Ja, ja. Die is dan verdwaald. Ja, dan is je staat nog met dat bordje in je hand, hè tuinreservaat ja. heb je al uh, een plek ervoor. Ja, we vinden dat die bij het uh, toegangshek uh, moet komen. Ja, en, dat is wel logisch uh, eigenlijk, dan, ja. Uh, daar is een stukje muur en uh, ja. daar moeten we hem dan vastmaken. Oh. Kijk, dit uh, lijkt me het stukje muur wat daar uh, prima voor geschikt is. Rechts van het hek? Ja. Lijkt me mooi. Ja. En Misschien dan... wat meer in het midden nog van de muur. Precies. Zo. Nou. Het nou, hangt er prachtig. Prima. Prachtig, weer een nieuw tuinreservaat erbij. En eh, tuinreservaat worden, dat kunt u ook gewoon zelf. Hè. Daar heeft u eigenlijk, Janet Paramoor, of eh, ons helemaal niet voor nodig. Eh, ga gewoon even naar tuinreservaten.nl Een van de drie walsen van de Frans componist André Messager, uitgevoerd door Pianodio Kommelink. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ook op zee vliegen vleermuizen. Dat blijkt uit een onderzoek van Imaris, samen met de techneuten van de Fieldwork Company. De onderzoekers hingen vorig jaar herfst automatische vleermuisdetectoren aan een paar windmolens in de parken voor de kust van Egmond. En wat blijkt? Als het niet te hard waait... dan vliegen er heel wat ruige dwergvleermuizen... en ook een enkele rosse vleermuis boven zee. Onderzoeker Sander Lagerveld van Imaris zegt niet te weten... wat die vleermuizen precies zoeken op zee. Het kan zijn dat het gaat om dieren die in het najaar naar Engeland trekken... maar het kan ook zijn dat de beestjes heel bewust de windmolenparken opzoeken... omdat daar gewoon meer insecten vliegen dan boven land. Goed nieuws. Kruidvat stopt vanaf augustus met het gebruik van plofkip in de babyvoeding. En is daarmee na Olvariet van Nutritia de tweede... die overstapt op diervriendelijker geproduceerde kip. Kortom, een succesje van de anti van Wakkerdier. Woordvoerder Hanneke van Ormond. Ze hadden natuurlijk al een biologische lijn... maar de andere lijn die ze ernaast hebben, daar halen ze de plofkip uit. En die vervangen ze nu door kip die echt vrije uitloop buiten heeft. Dus we zijn heel erg blij. Maar waarom richten u nou uh, speciaal op die babyvoeding eigenlijk? Ja, we richten het niet alleen op de babyvoeding. We richten ons ook op de supermarkten en ook op aanmerkers zoals Unilever en dingen. Maar juist voor baby's die nog zoveel jaren voor zich hebben... we willen dat die baby's later zo groot zijn ook nog antibiotica kunnen gebruiken. En ik, ja, voor baby's zeggen we altijd, voor baby's niets dan het beste. Dus dan geen goedkope plofkit, maar gewoon verantwoordere ingrediënten... van dieren die een goed leven hebben gehad en die niet veel antibiotica hebben gekregen. Nee, en nu zullen we ons ook zeker gaan richten op de andere babyvoedingproducenten, want die kunnen nou niet achterblijven. En dat zijn bijvoorbeeld de Ethos of de bond BB, of de huismerken van de supermarkten. Afval. Het meer van Genève is behoorlijk vervuild met microplastic. Dat blijkt uit onderzoek van Zwitserse wetenschappers. In elke liter water van het meer vonden zij zeven minuscule stukjes plastic. In iedere liter dus. Dat er op de oceanen enorme hoeveelheden plastic drijven, dat mag inmiddels wel bekend zijn. De concentratie plastic in het meer van Genève is weliswaar iets lager dan in zee... Maar toch is dit onderzoek belangrijk, zeggen de Zwitsers. Het laat namelijk zien dat veel van het plastic in zeewater eigenlijk uit het binnenland komt. Van al het plastic op de oceanen komt naar schatting 80% van land... en hooguit 20% wordt direct in zee gedumpt. En veel mensen vragen zich dan af, wat kan ik eraan doen? Ik zou zeggen mensen, waaronder winkeliers en eh, marktkooplui. Maar bovenal consumenten, stop eens met die tasjes zo eentje. Ja, nog meer afval, want wielrenners die vandaag de ronde van Zeeland gaan rijden, die moeten goed opletten. Als eerste profronde van Nederland krijgt deze wedstrijd een milieuzone. De wielrenners mogen hun lege bidons niet zomaar overal in de berm mikken, maar moeten dat doen in een speciale strook van 100 meter voor de plek waar ze nieuwe bidons krijgen. De Zeven volgen daarmee het goede voorbeeld van de wielerklassieker Luik Bastenaken-Luik. Daar deelde de Belgische justitie boetes uit van 500 euro aan wielrenners die hun bidon lukraak wegmikten. En onder andere de Belgische kampioen Philippe Gilbert... kreeg zo'n prent aan zijn wielrenbroek. Water. Het leek zo goed te gaan met de bruinvissen in de Oosterschelde. In 2011 werd zelfs een recordaantal van 60 dieren geteld... en daarmee leek dit Zeelse water een ideaal leefgebied. Maar daarna ging het snel bergafwaarts. Vooral onder jonge bruinvissen nam de sterfte heel snel toe... Stichting Rugvin deed in opdracht van het Wereld Natuurfonds vier jaar onderzoek. Frank Sanderink. Nou, Het verrast ons ook, eh, die massale sterfte in met name 2011 ook. En wij hebben in Utrecht laten onderzoeken. En daar blijkt uit dat veel dieren gestorven zijn door vermagering, maar ook verhongering. Dus simpelweg, ze zijn eh, niet in staat geweest om er genoeg voedsel te komen. Dus in eten vooral eh, jonge vis, maar ook grondels, spiering. Eh, ja, jonge haring, wijting, zelfs één vissen. En dat is er minder. Ja, het is dus ja, niet genoeg om 60 uh, bruinvissen in, in leven te houden in de Oosterschelde. Maar waarom gaan ze dan niet gewoon terug naar de Noordzee? Ja, je zou denken van je zwemt daar door die grote gaten heen. Maar uh, voor bruinvissen is, is geluid uh, een zeer bepalende factor. En het schuren van het water van de Oosterscheldekering kering is voor die dieren zo'n barrière dat ze er niet doorheen durven. Europa. De heffing die komende week wordt ingesteld op zonnepanelen van buiten de Europese Unie zorgt op alle fronten voor verliezers. Dat zegt het Wereldnatuurfonds. Europa heeft bedacht dat met name de goedkope zonnepanelen uit China een probleem zijn voor onze markt. Maar volgens het Wereld Natuurfonds is dat grote onzin. Door de import van Chinese panelen te beperken, komen ook Europese installatiebedrijven in de problemen. Steeds minder mensen zullen panelen op hun dak willen leggen. Terwijl we juist nu alle zeilen bij moeten zetten om de doelstellingen voor duurzame energie te halen. Vooruitlopend op de importheffing is de prijs voor panelen de afgelopen tijd al met ruim 10% gestegen. Een bericht voor de vissers. De EU heeft deze week een akkoord bereikt over de visserij. En dat akkoord lijkt een enorme verbetering. Voor 2020 wil Europa de overbevissing helemaal stoppen. Tot nu toe was het vaststellen van visquota... altijd een soort handjeklap tussen vissers, biologen en politici. De quota waren altijd een flink stuk hoger... dan wat visserijbiologen voorstelden. Daardoor is nu 90 procent van de Europese wateren overbevist. Vanaf nu heeft ook het Europees Parlement... een beslissende stem in het vaststellen... Van van de quota. Per 2015 moet al een flink deel van de overbevissing stoppen. En in 2020 moet het dus helemaal voorbij zijn. Een onderdeel van het akkoord is ook dat de bijvangsten niet meer overboord mogen worden gezet. Alles dat wordt gevangen, moet aan land worden gebracht en telt mee voor de quota. Einde van het vroege vogels nieuwsoverzicht. De mazurka uit de film The Godfather op muziek van de Italiaanse componist Nino Rota, uitgevoerd door de Studio Orchestra onder leiding van Carlo Savina. Ik had het straks over goed nieuws van de, van de, van de broeders, hè, de, de oeroes en de slechtvalken. Maar ik ben, ik ben het belangrijkste goede nieuws van de broedende beesten vergeten. En dat komt van volgdebever.nl, de bever in de Biesbos. Daar zijn twee jonge bevers geboren. Dus vader en moeder hadden al een soort puberzoon of dochter. Ik geloof bij bevers is het geslacht moeilijk te zien. Um, tenminste als je er niet bovenop zit. Dus er is al een puberzoon, maar nu zijn er ook nog twee babybevers. Nou, kijk allemaal naar volgdebever.nl. Nu weer iets heel anders. Er de er nog nummer één van rond in Nederland, de High Move, een elektrische bus die rijdt op een brandstofcel die op zijn beurt weer gevoed wordt met waterstof. Hele stille bus, zonder uitstoot van CO2 en fijnstof. De High Move is extra zuinig want hij wordt aangedreven door speciale motoren. Misschien de bus van de toekomst. Henri Radstaak staat te popelen om met High Move-directeur Jan van Beckhoven een ritje te maken met de superschone bus. Dit is de bus, waterstofbus. De high-move-bus. Het is een gewone bus van binnen. Ja, van buiten trouwens ook? Ja, niet helemaal. Uh, hij hij stikkert. Er staat op, ik rijd waterstof. Ja, okay. En uh, wanneer die dadelijk rijdt, dan zie je dat wij geen gewone uitlaat hebben. Maar er komt nogal wat stoom uit. Stoom? Ja, dat is natuurlijk wel aardig te vertellen. Waterstof en zuurstof maakt water en stroom. En een hoop warmte. En als je water warm maakt, krijg je stoom. Dus het, uh, de generator levert bij ons stroom en stoom. Het zijn elektrische bussen. De elektriciteit komt uit batterijen, die liggen op het dak. Die batterijen lopen leeg tijdens het rijden. En we vullen die bij met behulp van een brandstofcel. Die maakt stroom. Dat is dus een generator. En die is aangepast aan het verbruik van de bus. En die brandstofcel die werkt op waterstof? Check. Het is een, een lichtgroene, felgroene bus met inderdaad stickers op de zijkant. Ik rijd op waterstof, uitstoot, 100% zuiver water. Dat is die stoom waar je het over had. Nou, verder, de bus die heeft ook geen speciale wielen. Gaan de achter, achterwielen gaat het achterwielen. om de achterwielen? De achterwielen, dus die mensen die bussen kennen... Dus normaal zitten er twee banden naast elkaar. Dubbel lucht. Dubbel lucht, en dit is één band. En dat betekent dat hier binnenin, in, deze, in die velg... die is ook wat dikker en wat dieper, daar zit de elektromotor in. Er zit een motor in het wiel. Dat klopt. En die drijft dus, in feite, zijn, links en rechts hebben we twee van die wielen, die drijven de bus aan. Er zit geen centrale motor in deze bus? Nee, nee. dat betekent ook uh, dat we geen koppeling hebben, we hebben geen aandrijfassen, we hebben geen differentieel. Uh, ja, dat hele zwikkie hebben we allemaal niet nodig. Nou, dan moeten ze maar eens instappen, ja, denk ik. Ja, de zit er al. Dat is Cor. Dag Cor. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, dat ziet er ingenieus uit. Ja, het ziet eruit als een, gewoon een, een paneel, maar behalve een snelheidsmeter ook allerlei andere metertjes. Een batterijmeter, een metertje voor de motorstroom van de wielen en een metertje voor de brandstofcel. We hebben daar een display in zetten. Daar kunnen wij dus zien hoeveel stroom er nog in de batterijen zit. Hoeveel stroom de motoren nemen. En wat de waterstofcel doet, wat hij nog aan voorraad aan waterstof heeft. En hoeveel stroom of dat die maakt. De batterij is voor 95% vol, dus we kunnen een stukje gaan rijden. Doen we dat. Ik hoor een belletje. Ja, dat is speciaal om eh, passagiers te melden... we gaan rijden, zoals ook in de trams gebeurt. Hoort de maas niet, hè? Geen de... Je hoort helemaal niks. Alleen de, de pompen van de stuurbekrachtiging en van de, van de koeling... En de elektromotoren met de banden op de weg. Dat is alles. Soepeltjes de bocht om. Dan kijken we even in de bus zelf, achter de chauffeur. Want er hangt boven het gangpad een heel groot beeldscherm. Jan van Bekhoven met allerlei metertjes. Als de chauffeur loslaat, de pedaal zoals je nu doet... dan levert, in feite de wielen leveren nou 80 ampère aan de batterijen. Door het ronddraaien? Ja, in feite zijn de wielen... In het ene moment zijn het motoren die de bus aandrijven. En zo gauw de chauffeur zegt, ik laat het pedaal los en de bus rolt uit. Dan zijn die wielen opeens een dynamo geworden. En uh, duwt hij de stroom in de batterijen. En dat kun je dus hier mooi zien. Nu heeft hij uh, met optrekken 260 ampère nodig. Bij 400 volt, dus dat is uh, best een hoop. En als Cor uh, dadelijk uh, het gaspedaal loslaat, de bus, dan kun je het echt zien... Kort kun je even jou, de bus even een stukje laten uitrollen? Kijk, en dan zie je dus nu dat in één keer de stroom de, de wijzer de andere kant op gaat. Wij zeggen, als je dus zo'n generator erin zet, kan de bus de hele dienstrijding van de hele dag kan rijden. Eh, zonder stoppen. En is inzetbaar van s morgens zes tot s avonds 10. En dan eh, zet je hem in de, in de remise, je gaat even langs het pompstation en eh, dan heb je weer volop. Waterstof En s'avonds denkt die stroom en s'mores is hij uh, helemaal opgetopt. Dat is natuurlijk perfect hè, voor in de stad. Geen ja. lawaai en geen uitstoot. Klopt. En is het nou echt nul uitstoot, meneer van Bekhoven? Want die waterstof, hoe wordt die gemaakt? Ah, kijk. Nou, nou gaan we even een goede vraag stellen. want Wij maken in Arnhem waterstof uit groen gas. Dus dat is aardgas. Dat wordt als het ware geknipt. En dan gaat dus de H... Want dat is CH4. De H gaat eruit. Dat stoppen we hier in de bus. En ja. de andere dingen die, die wordt afgevoerd. Dat zijn meestal CO2. Dat doe je dan wel uh, geconditioneerd. Uh, en we hebben dus nu een, een, een eerste tankstation. In Arnhem. In Arnhem. Uh, daarvan hebben we alles geleerd over de regelgeving, de veiligheid, het gebruik. En voor de vervolg wordt ook gekeken van... Nou ja, uh, kan het opwekken niet efficiënt? Kun je daar zonne-energie voor gebruiken... Uh, kun je de waterstof ook maken uit water. En dat gebeurt dus in Amsterdam. Met de, elektrolyse. Met elektrolyse. Uh, dat kan ook. Waar gaat dit uiteindelijk naartoe dan? Want in Arnhem is er een, een pompstation voor waterstof. Dus daar zouden uh, deze bussen kunnen gaan rijden. Maar hoe zit dat in andere steden? Dat is allemaal nog in ontwikkeling. Ja, en uh, het is recent allemaal veel in het nieuws geweest. Uh, het ministerie heeft nu een uitrolprogramma... voor waterstoftankstations gedaan. En die zeggen van nou daar gaan we inzetten... om tankstations te gaan doen. Eh, dat is stap 1. En er is verder nog een hele belangrijke ontwikkeling. Een zero-emissie busvervoer. Eh, die samen met uh, de overheid hebben gezegd... wij willen in 2025 alle bussen in Nederland nul emissie hebben. Licht is groen. We trekken weer op. We slaan hier rechtsaf. Nou is dit een elektrische bus met speciale wielnaafmotoren. Elektromotoren in de wielen zelf. Hoeveel zuiniger is dat nou dan een gewone motor? Dat scheelt ongeveer 30 procent. En we hebben minder onderhoud. Cor, wat merk, je, wat merk je bij het rijden van die wielnaafmotoren? Niks. Het is wat soepeler. En je hebt geen schokken bij het overschakelen. Het gaat gewoon aan één stuk door en het blijft kracht hebben. We zijn er. Bedankt voor het ritje, Cor. Ja, graag gedaan. En je kunt nou aan de achterkant ook even kijken bij de uitlaat. Dan Gaan zie je dat er alleen maar waterstof uitkomt. Gaan we even doen. Nou, de dat... motor draait nog, wat ik bijna zeggen. Maar... Ja, de, de, de, wat je hoort, zijn ventilatoren van de koeling. Ja, ja. En... We lopen nu naar de achterkant van ja. de bus. Wat je dus nou af en toe ziet, dan komen er van die vladen misten komen uit die pijp. Uitlaat. Ja. De bovenaan de bus, niet onderaan, maar bovenaan. Nee, aan de onderkant is ook. oké. Okay. Dan kun je je hand onderhouden. Gaan we even doen. Waar zo? Hier zo. Oh, je druppelt ja, ja, ja, ja. We voelen warme, warme lucht nu langs ja. mijn hand. En er vallen wat druppels op. Dat is schoon water. Hartstikke schoon. U hoorde Alexandre Tarot met de Georgian Blues van de pianist en componist Jean Wiener. Wie mag zich de nieuwe pluk van de pettenflat noemen? Het is bijna tijd om de uitslag te maken van de verkiezing... voor het beste plan voor natuur en landschap. Er zijn uh, vier genomineerden die u de afgelopen weken uh, hebt gehoord... in Vroege Vogels. En iedereen heeft zijn stem de afgelopen week kunnen uitbrengen. De genomineerden zijn hier vanmorgen allemaal... je stijf van de zenuwen staan ze hier allemaal rondom... bij hier in, uh, in Stadszicht. Een stuk of dertig uh, nou, mensen hier zo om me heen. Um, en aan tafel de juryleden. Joris Hogeboom van de Natuur- en Milieu-Federaties... en juryvoorzitter Flip van Duin. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Flip, er ligt hier een envelop voor je. Daar, ja. zit, er, daar zit alles in. Ja. En hier staat een, een prachtige uh, cheque. De pluk van de Pettenflatprijs. 3000 euro Natuur- en Landschapsprijs 2013. Ja, het ziet er prachtig uit. Um, nog even voor die, voor die uh, ene persoon in Nederland... die niet weet wie, wie, wie pluk was... Wie Pluk is, moet ik zeggen. Pluk is een natuurbeschermer. En Pluk heeft een kraanwagentje waarmee hij mensen en dieren redt. En ja, Pluk van de Pettenflat geschreven door Annie M. moeder. Schmid, mijn moeder inderdaad. Misschien zegt die naam nog iets tegen mensen in Nederland. En ja, die heeft Pluk bedacht. Ooit is als Vuitton voor uh, Margriet verschenen. Iedere twee weken was er weer een aflevering van Pluk van de Pettenflat in Margriet. En een uitgever vond dat wel een goed idee om daar een boek van te maken. En het is nog steeds een erg populair boek, moet ja, ik zeggen. De Torteltuin hè, moest ja, die de redden. Torteltuin ja, de Torteltuin moest gereden. Die redden, zou ja. bebouwd worden. Wat gebeurde er nou nee, mee? Er zou was... een parkje worden aangelegd, een heel saai parkje met tegeltjes. En bankjes waar oude mensen op zouden gaan zitten. En kinderen mochten één keer per week heel even rolschaatsen in dat uh, tegelparkje. Ja. Maar ja, daar wonen er wonen veel, veel dieren in dat parkje. Uh, in de torteltuin. Duiven natuurlijk, van waar, vandaar de torteltuin. En muisjes en egeltjes en muis, uh, andere beestjes. En Pluk heeft ze allemaal gered. Ja, ja. ja. Pluk redt dieren. Goed, en nu dus de Pluk van de Pettenflat um, prijs. Joris Hogeboom, voorzitter van alle twaalf uh, Provinciale Natuur- en Milieufederaties. Wat doen die federaties precies? Die werken in alle provincies aan een mooier en duurzaam Nederland. Ja. En, en, en nu is er die prijs. Maar hadden jullie zelf niet genoeg ideeën dan? voor, voor mooie? Ja, we hebben ideeën genoeg. En uh, wat wij zien is dat ook heel veel lokale uh, organisaties en initiatiefnemers... heel veel goede ideeën hebben. En wij vinden het belangrijk om die ook eens even goed in het zonnetje te zetten. Om te laten zien wat er allemaal gebeurt in Nederland. Wat voor initiatieven er allemaal zijn. Heel vaak dicht bij huis. Hè. We hebben natuurlijk de grote projecten van de natuurbeherende organisaties. Maar... Er zijn heel veel mooie initiatieven van mensen dicht bij huis, in de eigen buurt, bij de eigen school, in de eigen stadsrand... He, waar gewoon heel veel mooie initiatieven worden ja. genomen om uh, ja, ook in hun eigen omgeving Nederland mooier te maken. En hoeveel uh, inzendingen hebben u uiteindelijk Hoeveel deelnemers waren er, uh, Flip? Weet jij niet? Nee. Ja, ik, ik denk dat er in elke provincie een aantal tientallen waren. En uh, er zijn dus ook provinciale voorrondes geweest. Dus we hebben in alle provincies uh, ook een jury gehad en ook een, een verkiezing gehad. En die twaalf winnaars zijn doorgegaan naar de landelijke ronde. Ja. En daarvoor zijn we nu bij elkaar. En was het moeilijk om die, om die shortlist te maken... waarop we uiteindelijk gestemd mocht worden? Ik vond het moeilijk. En ik heb gehoord dat het ook in de, in de provincies moeilijk was. Hè, want er zijn natuurlijk heel veel verschillende initiatieven. Het, is, uh, het zijn van allerlei, van allerlei soorten en maten, zal ik maar zeggen. En dan is het moeilijk om appels en peren tegen elkaar uh, af te wegen. En wat we ook gedaan hebben in de jury... is om het palet een beetje te laten zien. Hè. Dus wat de luisteraars ook de afgelopen weken hebben gehoord. Het, waren vier, of het zijn vier heel verschillende, ja. in, in verschillende initiatieven. En die geven ook een mooi... Een mooi beeld, een mooie weerspiegeling van, uh, van wat ik net zei. Van die vele honderden initiatieven die we in Nederland zien. Ja, en uiteindelijk heeft men daarop kunnen stemmen via de site te voegen. via Facebook. Laten we nog even die vier genomineerden op een rijtje zetten: uh, Kavel 1 in Noord-Holland van uh, Joris Vermeulen. Een, een speel, leer- en ontmoetingsterrein met als thema's: stad, landbouw en groene energie. Op een braakliggend kavel in de Amsterdamse wijk Eiburg. Dan hadden we de makkelijke moestuin van Jelle Medema uit Groningen. Een moestuin van uh, ongeveer 1 vierkante meter, waarmee je overal je eigen groente kunt verbouwen. Uh, Thijs Belgers uit Limburg, die hebben we ook gehoord, met Zalm terug in de roer, een grensoverschrijdend zalmproject. Dat wordt uitgevoerd door een groep uh, vrijwilligers en zij zorgen ervoor dat de populatie van de zalm, ondanks de watervervuiling en het verlies van paaigebieden uh, in de roer, toch toeneemt. En dan hadden we Buur maakt natuur uit Gelderland. Samen met mensen uit de buurt wordt voormalige landbouwgrond tussen Doetinchem en Weel opgekocht en omgezet in nieuwe natuur. Um, het publiek heeft de afgelopen weken dus kunnen stemmen. Um, de jury heeft de stemmen geteld. Nou Laten we de spanning een klein beetje opbouwen. Um, uh, Flip, um, kun je vertellen welke uh, initiatief op de derde plaats is geëindigd? Dan moet ik dat die envelop openmaken. Ja, die, die envelop moet open, ja. Ik hoop je dat ik hem open krijg, want hij heeft iets nou? hier... Nee, nee, ik ga met, eerst met mijn uh, ja. luister en huiver. Flip van gaat de envelop. Het is een soort de, de Oscars van de natuur. <laughs> ja, ja, <laughs> nee. Hij bijt hier op zijn nagels. Oh, ja. Vier genomineerden. Ja, dat is een, een gevouwen stuk papier. Oké, okay, de pluk van de Pettenflatprijs 2013. Ik noem eerst nummer drie. Nummer drie, ja. Dat is Limburg. Zalm in de roer van Thijs Belgers en Vrijwilligers. De opluchting. En, en bij de andere genomineerden, misschien die denken, ik zit nog in de race. Thijs natuurlijk blij met zijn derde plaats. En ook denkt hij. Ja, god, maar die echte pluk van de petwetpleis gaat mijn neus voorbij. Um, toch gefeliciteerd, Thijs. Wordt het nu echt spannend. Uh, laten we de nummer 2 noemen. Ja, die staat hier ook vermeld. Nummer 2 komt er aan Gelderland. Buurmaak Natuur van Herman Nijhof en anderen. Nu nog uh, twee genomineerden over. Nou, nog dat even. Blijft er één over. De, nog even, ja, de, maar we hebben nu er nog twee. De nummer vier, de nummer één moeten we nog horen. Uh, nog even de spanning opbouwen. Uh, Joris, wat, die, die, die, die prijswinnaar, die krijgt die uh, 3000 euro. Ja, ja. Um, wat mag hij daarmee gaan doen? Nou, de bedoeling is dat de winnaar daar ook het eigen initiatief uh, uh, verder helpt. Hè? Dus gaat uitvoeren. En uh, ja, de winnaars hebben daar verschillende ideeën bij hoe ze dat kunnen doen. Ik ben heel benieuwd straks te horen van de winnaar wat hij ermee gaat doen. Maar het moet echt ingezet worden om het initiatief op een hoger plan te tillen, zal ik maar zeggen, ja. om dat een stap verder te helpen. Ja. Met, met sommige indies, die dat hebben we al gehoord, zijn mensen al bezig, ja. maar goed, dat geld moet er allemaal... Ja, want ze zijn voor... allemaal bezig, maar ook, ze hebben allemaal nog heel veel ambities om verder te gaan. En ik heb al gezien dat ook in de filmpjes en ook in de uitzendingen die jullie gemaakt hebben, dat ze er nog niet zijn. Dus ja. uh, nou, er wordt ongetwijfeld een goede bestemming. Maar geweldig, hè, wat er allemaal leeft. En wat ja, voor... het is, uh, het, ik vind het inderdaad, wat ik net al zei, heel leuk om te zien. En uh, nou, het is ook echt relevant, hè, want we kunnen plannen maken wat we, wat we willen in Nederland, maar uiteindelijk lukt het alleen maar als mensen zoals hier daar ook aanwezig, het gewoon zelf gaan doen. Ja, ja. En waar waren er nou ook bepaalde trends waar te nemen? Want je zei, het was een beetje appels met peren. Ja, maar, ja. Uh, nou wat ik, wat ik zie is dat... Uh, ik weet bijvoorbeeld dat stadsnatuur, dat is een, een ja, populair Ja, nou, dat, dat, dat is er dat... zo een. Hè? Heel veel mensen die uh, in hun eigen buurt uh, bijvoorbeeld een tuin gaan beginnen... Een, en ook een ontmoetingsplek uh, waar natuur en, en, en tuinieren en elkaar ontmoeten... en spelen, waar dat allemaal samenkomt. Dus het zijn ook vaak projecten waar ook echt een sociale component in zit... zal ik maar zeggen. En euh, nou, het zijn heel veel projecten met handen uit de mouwen. En, en dat vind ik ook het, het project in Gelderland. Wat het dan nu net niet geworden is. Maar wat laat zien van nou ja, de overheid laat heel veel liggen. We gaan het gewoon zelf doen. Ja. We pakken die handschoen zelf op. En uh, nou, Dat vind ik ook een trend. Dat zie je ook bij heel veel inzendingen ja. terug. Ja. Ja. Goed. Um, nou, juryvoorzitter, voor de draad ermee. Op welk plan zijn de meeste stemmen uitgebracht... en wie krijgt de pluk van de Pettenflatprijs ja, 2013? Joren, we gaan er gewoon weer mee door volgend jaar. Volgend jaar of het jaar erop. Dit, gaat, uh, dit gaan we herhalen. Wie leuk, ja. wint de pluk ja. van de Pettenflatprijs 2013? Zullen we dat dan nu maar bekendmaken? Ja, dat is dat de doen. overduidelijke winnaar met meer dan 50% van de stemmen is Groningen de makkelijke moestuin van Jelle. Mede ma. Yes. Nou, Jelle, uh, kom, Jelle kom er maar bij. De makkelijke moestuin. Uh, iedereen kan zo'n moestuin maken van één vierkant. Ja, Jelle ga zitten. Gefeliciteerd, man. Ja, ongelooflijk leuk. Daar ja? ben echt heel blij mee. Ja, super. Want uh, we hebben je bezocht de afgelopen weken. We hebben al die reportage uitgezonden. Maar vertel jij nog even heel kort makkelijke in één vierkant mee. Wat is het precies? Ja, dat is eigenlijk een manier om te tuineren wat iedereen kan. Dus uh, het is ja, gewoon dé makkelijkste manier om te tuinieren. En je hebt er eigenlijk bijna niks voor nodig. En uh, nou, nog heel even. Ik wil eigenlijk iedereen ook vooral bedanken die mij gestemd heeft. En jullie, ik vind het geweldig dat ja. jullie ook dit organiseren. Dus uh, hartstikke bedankt. Maar het. wat heb ik aan, de, aan, aan jouw idee? <coughs> wat, wat, wat, wat, wat kunnen wij daarmee? Uh, sowieso, ik heb al een, een vier tot vijf jaar heb ik een website... waarop ik vertel hoe mensen hun eigen moestuin kunnen starten op deze manier. Um, en dat, dat loopt echt wel heel goed. En uh, door Nederland heen zijn er nu echt wel duizenden mensen... met zo'n uh, makkelijke moestuin. Maar met deze prijs wil ik een, een kinderboek gaan uitgeven. En als kinderen dat lezen, wil ik dat ze ongelooflijk enthousiast worden... en gelijk genoeg weten om zelf een moestuintje te beginnen. En daardoor... Um, Hoop ik dat kinderen dichter bij de natuur komen. En dat is ook wel uit onderzoek uitgebleken. Dat als, men, of als kinderen hun eigen groentjes verbouwen, dat ze ook meer ja. groente gaan eten. En ja. Dus dat wil ik helemaal gaan doen. Dus dat geld gaat ingezet worden uh, voor het maken van dat boek. Zeker, ja. zeker. En mensen die zo'n makkelijke moestuin willen, die kunnen naar jouw site en uh, kijken hoe ze het moeten. Of moeten ze bij jou iets bestellen? Of uh, nou, je Ik begrijp heb... dat je maakt iets van, van een vierkante meter. Ja. Ja, ik heb een website, makkelijkemoestuin.nl... en daar staat gewoon een tien-stappenplan op... hoe mensen ja, met niks een makkelijke moestuin kunnen maken. Dus, Waanzinnig uh, gefeliciteerd. Nou, uh, Flip, ik zou overgaan tot de overhandiging van het... Uh, ja. ja, het is allemaal radio, we zien het niet, maar we maken foto's. <laughs> die komen op de site. <laughs> uh, <laughs> uh, ik geef nu aan Jelle, Jelle toch? Ja. De check, de dit is een check, toch? Ja, ja, het ja, is een check. Ja, ja. De mooie tekening speaken? van je. Grof check, ja. ja. Een... Moet je hand geven daarbij. Ja. ja, dat hoort erbij. Ja, dan moet je bedankt. Gefeliciteerd. <laughs> Super, hartstikke leuk. Nog een keer een geweldig applaus. Heel hartelijk gefeliciteerd. Haal uh, ons op de hoogte hoe het gaat met dat boek. Zal ik doen? Dan komen we weer eens uh, bij je langs. Ja, hartstikke leuk. En uh, geniet ervan. Goed. Uh, de winnaar dus, Jelle Medema uit Groningen met de makkelijke moestuin. Ik wil de, uh, de, de jury enorm bedanken voor uh, het werk, de inzet. En uh, nou, uh, vast en zeker, dus tot volgend jaar. En u allemaal heel erg hartelijk bedankt voor Dankjoh. het stemmen. Terwijl hier een feest uh, is uh, losgebroken hier uh, in, in, in uh, stadzicht En Flip van Duin nog wat na zitten genieten. <laughs> en uh, Joris Hoogboom van de Natuur- en Milieufederaties... nog iets extra's aanbiedt aan Jelle, de winnaar van de, ff, de pluk van de Pettenflatprijs. Luisterden wij naar Allegro Bien Ritmato Di Diciso... uit de derde prelude voor piano van de Amerikaanse componist George Gershwin. We gaan nog even naar een klein stukje fenolijn. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week... Dag, met Hans naar Uitnes. In het Lowesmeer had ik drie vlinders. Ik had mijn eerste Jacobsvlinder, mijn eerste Icarusblauwtje en ook het landkaartje. Toen ik later langs de dijk, bij de hoek van de band richting naar huis reed, toen was het hoog water. De wind was inmiddels weer noord en dat betekent dat er in de Waddenzee heel veel water komt. Dat betekent ook dat nu de inmiddels langstrekkende veldlopers naar binnen gaan. Zilverplegieren, kanoetstrandlopers. En heel veel tanoeten. Van een paar honderd. Van grijs naar met hun rode buiken. Nou, het was een palet werkelijk van prachtige soorten. Dank je wel, Hans Gartner. Op vroegevogels.varen.nl vindt u alle genomineerden... van de Pluk van de pettenflap en de winnaar uiteraard. Uh, Jelle uit Groningen. Uh, en u ziet een heel bijzonder filmpje van twee oehoe midden in uh, de grote stad, uh, een grote stad in Finland. Prachtig filmpje. Uh, dinsdag in Vroegevogels TV, de documentaire Living on the Edge... over een van de meest indrukwekkende natuurfenomenen ter wereld. De jaarlijks terugkerende vogeltrek... Bizarre reis die die vogels moeten ondernemen. En hun manier van samenleven met de lokale bevolking in Afrika. Op de site vindt u een, een prachtig voorfilmpje. Natine OVT van de VPRO met de goudkoorts bij Tessel. Een eigen Koninkrijk. Een oud geschutsplatform voor de Engelse kust. Het een omgekeerde stekker met de poten in de bodem van de Noordzee gestoken. The Principality of Sealand...